En ik hoop dat we dit iets jaarlijks mogen maken en ik kom terug tot jullie met zijn. And you know one of the things that we need to remember and by the way thank you for how many went to Israel with us this last last naar Israël geweest. Ja. Die hebben Ja. we're going back to Israel November 1st dus through November 14th. november gaan we terug, van 1 november tot de 14e dus So I hope you can come back with us. You have a good time. I hope that you'll with us Huh? Take Brad with you. Too? I guess I will. No, Brad and I go together. We go together, and it's a teaching tour. You know, they know. They can tell you that we're doing teachings on the bus. We're doing teachings everywhere. Yeah, so it is a teaching, an underwear tour, and we give an education on the bus and overall. Okay, so uh, one of the things that I want to focus on this week. Oh this weekend that I'm here is trying to establish a foundation. Dus een van de dingen waarop ik mij wil toespitsen in dit weekend is om te proberen een basis te leggen. Move over this way, is you're right in front of the speaker. Okay. okay. And uh, one of the things you have to remember is we are going to a transition. By the way, you do not have to agree with anything that I say. Dus één ding wat je moet onthouden is dus dat we door een een een overgang gaan en je moet niks geloven van van wat ik zeg. Je moet alles onderzoeken. Did I say all that? Yeah. <laughs> wow. That's pretty good. That sounds good, doesn't I? Anyway, so you don't have to agree with me. You don't have to like me. But the Bible says you do have to love me. You me. You me You me You like me. you like me. you have to love me. So what happens is, a lot of people in the Messianic movement, maar wat er gebeurt is dat er veel mensen in de messiaanse beweging they come to the understanding of Yeshua from Christianity Dus ze beginnen Yeshua te begrijpen vanuit het christendom Now when I say Christians or Christianity understand one thing Dus als ik spreek over christenen of christendom begrijpen dan één ding heel goed I'm not talking about the people that are in the congregations that are that grew up with that dus dan spreek ik niet over de mensen die in de gemeente zijn en daarmee opgroeide. I'm talking about the system of religion. Dan heb ik het over het systeem van de religie. Just like uh Judaism, just like uh in any religion there's a system and a theology. Dus net zoals in eh uh, Judaïsme in elk uh, systeem is er een theologie. And that's what we're going to address this weekend. Uh, many people are rejecting Yeshua dus en dat is wat we gaan aanraken dit weekend. Er zijn velen die Yeshua afwijzen. They know Yeshua as a savior and redeemer. Ze kennen Yeshua als hun redder en hun verlosser. They know Yeshua as ze kennen hem als Mashiach. But they can't prove what they believe. Maar ze kunnen niet bewijzen wat ze geloven. I mean, en ik ga jullie uitdagen. Om in staat te zijn om de Bijbel te openen. Zoals ik het heb moeten doen. Want ik wist niet waarom Yeshua van de dood moest opstaan. Ik verstond helemaal niet waarover de parabels en de mirakelen eigenlijk, wat die tot doel hadden. Dus so wat we moeten weten is, we moeten our faith. How is it that we can talk to the Jews? Dus wat we moeten weten is dat we ons geloof moeten verstaan. Hoe zullen wij ooit kunnen spreken tot de Joden? About Yeshua. Om Yeshua. And we don't even know who Yeshua is. Als wij zelf niet weten wie Yeshua is. We don't know who was the audience of Yeshua. We weten niet wie het gehoor van Yeshua was. We don't know what was the purpose for Yeshua coming. In the first we weten niet waar, wat het doel was, waarom Yeshua in de eerste eeuw kwam. We weten niet, we kennen de reden niet waarom die mirakelen moesten gebeuren. Why, uh, why he used miracles and parables to teach about one thing? Waarom de, hij die mirakelen en die parabelen gebruikte om één ding duidelijk te maken? Restoration of all things. Dus het herstel van alle dingen. Now the when you think about restoration of all things you're thinking uh restoring the whole world right Dus als jullie denken aan het herstel van alle dingen dan ver vermoed ik dat jullie denken dat de yes. hele wereld zal hersteld worden Yes Is dat wat die zei eerst en Ja Ja Hey ja Ja nu and that's part of it okay that's part of it En dan maar druk deel vanuit For in reality there's a particular reason why Yeshua had to come maar in realiteit is er een heel speciale reden waarom Yeshua moest komen. Do you know that? Do you know what it was all about? Weten jullie wat die reden is, waar het helemaal over gaat? Now, we're not here to agree on every little part of it. I want you to hear me, Shema. You yeah. got a Shema, okay? Dus we zijn niet hier om, om akkoord te zijn over elk, elk stukje. We zijn hier om te horen, om te Shema. All I'm going do is just suggest. Al wat ik wil doen is uh, dingen suggereren. En... Look into Scripture and make the connections, okay? En in de Bijbel kijken en de verbindingen maken. You ready? Okay. Yes. Ready? Yeah. klaar? Yeah. Put your right hand over your shoulder. <laughs> leg je rechterhand over je schouder. Continue you're grabbing the uh, the seatbelt. En <laughs> neem nu de seatbelt. Put maak hem fast. Okay. Hold on real tight. Uh, and I'll do fast. And I'll do my best to just scramble you all over. And ik zal mijn best doen om jullie over de plek rond te schudden. This year we've getting better at this, so she is translating everything into Dutch. Okay. And I have it in English here. Yeah, we want to do the best we know how, so you, be be, so you benefit from it. Okay, so we have it in Nederlands and in Engels. Those who geen understand verstaan can daar kijken, en and the others here. Before anything, I want to thank Simone and everybody that helped her put this together. Also the, my brothers, the musicians, you know, my friend, David and Deborah, and everybody else. Thank you for doing this. Okay, thank you for doing this. Appreciate ja. it. Ja, heel heel erg Bedankt aan iedereen de muzikanten. Okay, let's go on. Restoration of all things. Dus het herstel van alle dingen. Restoration is what? Wat is herstel? Restoring what? I mean restoring Wat wat Jews herstellen. back to Yeshua. Geld als naar Yeshua. Dus wat herstellen Joden naar Yeshua of of of christenen naar Yeshua? I believe. Ik geloof that Yeshua what he came to do was to restore the Torah to all nations. Ik geloof dat wat Yeshua hier kwam doen, was de Torah te herstellen voor alle naties, voor alle volkeren. Maar voor hij dat deed, moest hij de Torah voor zijn eigen volk herstellen. We're going to a we gaan op een beetje, want ik moet direct naar de manier. Ik ga een heleboel dingen schieten, dan wacht je niet over het. Maar voor we dat doen, de eerste letter van de Hebrae, Bereshit. Bereshit, de eerste letter. So oh, the first word in your Bible is Bereshit. Dus de eerste letter van het eerste woord in je Bijbel is Bereshit. And the bet is enlarged, is bigger than the rest of the word. En de bet is is vergroot, is groter dan de rest van het woord. And it typifies a house. En dat is een huis. Then the last letter of the the last book of Deuteronomy. En het laatste boek van de And the last word is Israel. The last letter is Lamed. En het laatste woord is Israël en die laatste letter is Lamet. Now when somebody says the law gone away with. En als iemand zegt de wet is afgeschaft. They don't really understand what they're saying. Dan verstaan ze niet wat I ze mean, zeggen. I mean basically what they're saying is this. The, the word Lamet bet. Yeah. Makes the Hebrew word Lev. Yeah. Yeah. Dus dan verstaan ze niet wat ze zeggen, want het woord het bet betekent Lev. And the word Lev means heart. And het woord Lev betekent hart. So when somebody in the lack of understanding of the Hebrew context of scripture Dus als iemand omdat hij de Hebreeuwse context van de schrift niet begrijpt and they say the law is done away with En ze zeggen de wet is afgeschaft In fact what they are saying is that dan zeggen ze eigenlijk that the heart of Yahweh is no longer for you Dat het hart van Yahweh niet meer voor u is What's really what he says? dat is wat hij zegt dan That's why when we do the Torah the parashah we do blessings Baruch atana, you know we do and then because He has chosen us from all the countries to give us his Torah and to give us his heart. See, and many people say Torah is no longer for us. Dus daarom doen we de parashas en de blessings en dan zeggen we Baruch atana en verder we zeggen de Bracha en uh, dus als mensen zeggen de Torah is afgeschaft dan zeggen ze dat oh, het hart van God is af. Again, we're not teaching Judaism as a religion. Dus begrijp wel goed dat we hier geen Judaïsme als een religie onderwijzen. But we still have to follow the faith of our Messiah. Maar we moeten het geloof van onze Messias volgen. People think about the faith in Messiah. Dus mensen denken aan het geloof in de Messias. But they don't recognize the faith of our Messiah. Maar ze herkennen het, het geloof van, van onze Messias niet. What did he teach? Wat onderwees hij? Who was the Wie was het gehoord? What was the language? Wat was de taal? Idiomatic expressions? De, de gezegden? Context and problems in that time. De context en de problemen van die tijd. even now. En dat, daar zijn jullie okay. nu ook okay. in betrokken. Dus laten we without the word, only reading with the word law, okay? dus gonna... We dit vers lezen alleen maar met het woord wet. Listen to what it says without changing a word here real quick, it says, I delight to do thy will, oh my Elohim, ja, thy Torah is within my heart, right? Yeah. Digress, dus like that. als je het op de juiste manier leest, dan zeg je, ik heb lust om uw wil te doen, oh mijn Elohim, ja, uw Torah is mijn hart. Okay, now, remember, the Torah, the first letter and the last letter, means heart, right? Dus herinner je dus dat de eerste en de laatste letter Hart betekenen. So where it says Torah, which one is the word that says Torah? This one Wait, or that one? Yes. Okay, instead of Torah, yeah. read it this way. En in plaats van Torah, lees het dan op deze manier. I delight to do thy will, O oh my Elohim, yeah, your heart is within my heart. Ja. Dus, ik heb yeah. lust om oh, uw wil te doen, O mijn Elohim, ja, uw hart is in mijn hart. His bones, you know? Ja, dat krijg ik er wel van. <laughs> oh, I love your Torah. ...because I finally realized that the creator of the universe... ...dus dan zeg ik, oh, hoe houd ik van u, Torah, want ik realiseer me eigenlijk dat de schepper van het heelal... ...that all he wants to do is to share his heart and put it in your heart. Dus dat alles wat hij wil doen is zijn hart delen en het in uw hart te plaatsen. I mean, that's beautiful. You know, that's, Zo mooi. We're we just like nothing in this world and yet the creator of the universe... En we zijn gewoon niks in deze wereld. En toch wil de schepper van het heelal. Wants to be with you. Wil intiem zijn met hem. But we focus theology, maar we op doctrine en theologie. als we ons toespitsen op doctrine en theologie. En we vergeten over de, over de, de relatie die hij verlangt. Oké, okay. zo so now. Hold on, man. Don't go anywhere. I gotta see how far I gotta go. Oké, okay, I'm gonna do this one and then I go right into the thing. says... De, let's talk about the Ten Commandments. I'm going to show you how important the Ten Commandments are. And you know this, but I want to just warm it up before I go into the, you know, like okay. Brad says, the deep end of the pool. Oké. Okay. Dus ik ga een beetje over de tien geboden spreken en uh, dit is gewoon een, een warm, een opwarming. If you move that forward, it'll be Zoals Brad zegt, ineens in het diepe duiken. you have to lift it up, just that's all. Here. We not, there we go. Better? That's, That's, bit bit That's it. Yeah. Mm -hmm. Okay, so here we go. So now the Ten Commandments. The team borders. Did you know that when you read the Ten Commandments in Hebrew, in Hebrew? Dus weet je dat als je de tien geboden in het Hebreeuws leest... Er is geen één letter die verschijnt. En het is de letter tet. Er ah, is één letter die er niet voorkomt en dat is de letter tet. Now the letter tet is in, in Paleo-Hebrew... Dus de letter tet in, in Paleo-Hebreeuws dus typifies uh, the serpent. Dus die, dat uh, verzinnen beeld uh, de slang. And the serpent in Paleo-Hebrew is like a circle with an X in between. Dus in, in het uh, paleo hebreus is dat als een kring met een kruis ertussen. So when you keep the of Yahweh, dus als je de geboden van Yahweh houdt, dus dan heeft de vijand, Hasatan, has no dan heeft hij geen, geen autoriteit in je leven. Do dus de, de slang kan niks doen. It's only when you break the commandment. En het is alleen maar als je het gebod breekt, dan open je de deur voor de slang om om om je te verleiden, om je aan te zetten And lead you to more en om je naar meer overtredingen te, le te leiden. You're so serious? Give me a smile. Hallelujah. <laughs> okay, here we go. So now, watch this. Let's move on. Uh, da, da, da, da. Go. I'm going to jump around a little bit and then we'll go from there. Have you asked yourself a question? Heb je jezelf ooit afgevraagd? Do you believe Yeshua was perfect? Geloof jullie dat Yeshua perfect was? sin, right? Hij uh, heeft geen enkel zonde, nu? I'm okay. gonna say I have questions for you, but you don't necessarily have to answer. Dus ik ga jullie vragen stellen, maar ik zeg niet dat okay. je moet antwoorden. Okay. If Yeshua is perfect. Yeshua perfect is, then how can he take your sin in hoe kan dan jullie zonde op zich nemen als hij nooit gezondigd heeft in de bijbel de priest moet komen. I mean, Ik dus in de bijbel dan moest de een offer brengen naar de priester. And you have to lean on the animal and confess your sin, right? Dus en dan moest je leunen op het dier en je zonde beleiden. And there was a transition, there was a transferring of the symbolic, symbolic transfer of sin from me to the animal. Dus uh, er was een symbolische overdracht van mij naar het dier. Are you with me? Are you with me? Yes. Okay, so the question is, Yeshua is sin, I mean, if Yeshua is perfect, then how can he take the sins of you dus als Hij perfect is, hoe kan Hij dan uw zonden op zich nemen als Hij nooit gezondigd heeft? Is dat een goede vraag? Oké, okay, nou, de antwoord is found in Matthew 26. En het antwoord kan je in Matthäus 26 vinden. Hoeveel van jullie brengen tijd door met het bestuderen van de tempeldienst? Mishkan. De the the sacrifices. De offers. De plichten van de priesters in de tempel the Dus al de rituelen die ze in de tempel moesten doen die de die types waren van de Messias En dus veel mensen uh, wijzen Yeshua af omdat ze op deze manier niet studeren en als de orthodoxen u niets aangeven dan kunnen ze niet bewijzen wat ze geloven dus dan ga je twijfelen right? omdat je dus de antwoorden op je eigen geloof niet hebt wat ik wil doen, ik wil met u delen hoe is het mogelijk dat ik kan zien in de Bijbel dat Yeshua is Mashiach that yeshua the messiah is. Without teaching you to go and convert the Jews. without teaching you don't to go to will learn om de joden te gaan bekeren. teaching you to go convert Jews. Ik ga jullie niet leren om de joden te gaan bekeren. To that you know your own faith. So when the orthodox Jew you, mm -hmm. ja, ik wil hier met jullie delen dat je je eigen geloof kent. Dus als een orthodox je iets vraagt, And how will he ask you? en hoe zal u je dat, dat, dat dan vragen? En tell you, I don't mean this to be to anybody. But if we say we believe the Jewish Messiah, dus en ik ga me niet inhouden, dus ik wil dat jullie alles weten. Als wij zeggen dat we geloven in de Joodse Messias, wow. That's a lot. And, and we so en and, and we zeggen dat we in de Joodse Messias geloven. Maar, door. maar we, we houden de feesten niet. We, we're not de niet we eten niet kosher. We lijken nothing like Israel. We, we lijken op in niets op Israël. Why would the black coats Waarom zouden de zwarte jassen dan? Consider Jesus as Messiah. Waarom zouden zij dan Jezus als messias beschouwen? He looks nothing like the Yeshua in the Bible. Als zij in geen enkel opzicht lijkt op de Yeshua van de Bijbel. Bible. Yes. Oh we want my Jewish, but how come we not see Jesus? Oh, the Joden, hoe komt dat als ze Jezus niet zien? Because you and I do not do a good job presenting the Hebrew Messiah they're looking omdat u en ik geen goede job doen om hem te tonen zoals hij in de Bijbel is. And this is one example, right? And dit is een voorbeeld. If Yeshua was perfect, which he is, As was, wat hij is, then how can he take your sin and my sin upon himself? When he was perfect. Hoe kan hij dan u en mijn zonden op zich nemen als hij perfect was? Waar was de overgang? Wanneer the is de, de, de overdracht van de zonde plaatsgevonden op hem? The answer is in Matthew 26. Dus het uh, antwoord is in Matthäus 26. Go, go ahead and read it, and you don't have to read the whole thing. Just read from 60 down. Okay. maar ze vonden niets. Ja, hoewel er vele valse getuigen naar voren traden, vonden ze niets. Ten slotte kwamen er twee naar voren die verklaarden: deze man heeft gezegd: Ik kan de tempel van Elohim afbreken en in drie dagen opbouwen. Well, right? Dus Yeshua heeft deze dingen gezegd, nietwaar? Dus So he could have justified himself. Hij kon zichzelf rechtvaardigen. They, they false that. Ze brachten valse getuigenissen. Vergeet dat niet. To what Luister naar wat Yeshua deed. Says, go ahead, read het, please. Uh, all of it? Ja. Yeah. Oké. Okay. En de hoge priester ging staan en zei tegen hem, U antwoordt niets. Wat brengen ze wel niet in tegen u? Oké, okay, stop daar voor een minuut. Er zijn yeah. valse getuigenissen. Nu priest de priester hem iets te zeggen. En wat deed Yeshua? Ik heb alleen de hoogte. Ik en dus de Hoge Priesters stellen hem een vraag. En wat zeggen de Hoge Priesters nu? Of wat deed Yeshua? Maar Yeshua bleef zwijgen. Oké, okay, dus so hij kept silent, right? Yes. Oké. Okay. That's probably one of the biggest clues. Okay. Dat is een van de grootste sleutels. Time, maar als je de Torah niet bestudeert, dan zie je dat nooit. We are living in the most exciting times of our lives. We yeah. in the most opwindende tijd van ons leven. Messiah is revealing himself to people through the word all over again in the deepest manner. Dus je uh, je Messiah openbaart zichzelf door het hele woord steeds weer opnieuw door de hele Bijbel. Oké, okay, so what is the reference? Which reference can you use in reference to that part only? Welke welke referentie in de Tanaach kan je, kan je naar verwijzen alleen over dat ene zinnetje. Oké, okay, kom maar. Isaiah 53 is 1. Uh -huh. It activates that prophecy. Dus uh, Isaiah, Isaiah 53 activeert die professie. Maar kijk naar dit. Remember, there were four witnesses. Let me read it in English. Dus weet dat er vier getuigen waren. If a soul sins... And hears the voice of swearing. And it's a witness, and he has seen or known. If he does not tell it, yep. then he shall bear his iniquity. Right. Now go read it in Dutch. Als iemand een vervloeking hoort en daar getuige van is, omdat hij het heeft gezien of omdat hij het weet, maar dat niet onthult, dan zondigt hij en draagt hij de volle verantwoordelijkheid. So they bring two false witnesses. Dus er zijn twee valse getuigen. Dus de Bijbel zegt, bij de getuigenis van twee of drie is elke zaak vastgesteld. Yeshua, did say those words. Yeshua zei die woorden. The temple, well is dus, maar hij spreekt over zijn right. woord dat de tempel zal afgebroken. The false, uh, and the them, them, say, no. Maar als de valse getuigen en de priesters hem... Uh, beschuldigde, dan zei hij geen woord. He can tell the priest, "Yo man, I was talking about my body." Eh, ha, hij had het kunnen zeggen. Ja, right? heb oh, mannen. <laughs> you got do like Yo man, <laughs> yo man, ik ga het <laughs> over mijn lichaam. But he didn't do that. He kept quiet. Maar zeet het niet, hij, hij hield zijn mond. So therefore, when Yeshua didn't say anything, dus om het feit dat hij niets zei, then the false witness of those two people dus de valse getuigenis van die twee mensen die uh, Israël typifieren, Because he didn't say anything about the false witness, omdat hij niets zei over die valse getuigenis, Then he carries the of those two witnesses. dus draagt hij de overtreding ja, ja, ja. van die twee getuigen. Because he was perfect, you see? Want hij was perfect, weet je. Dus als hij niets zei, Isaiah 53 is activated. This dus is Isaiah 53 activates it. Want it was deeper and that was the trans, the transference of the tra, the of the sin of Israel upon him because he was. Zo, you de overdracht van de zonde van Israël op hem gebeurd. That was a good place for you to say Rico that was cool man. You yeah. <laughs> see? <laughs> Come on, we got to get some flow in here. Yeah. <laughs> okay, hallelujah. Alright, here we go. That's only one thing. Now, we get another question. We hebben nog een vraag. Have you sure as a priest? Als Yeshua de hoge priester is, Maar de boek zegt dat als Yeshua op de aarde was, dan zou hij geen hoge priester. How Hoe kan hij een hoge priester zijn in de orde van Melchizedek? When Caiaphas, even he was not even a Levi dus als Caiphus die zelfs geen levitische priester was, the of the was still by Yah, Dus de, de uh, de beroep van de, de priesters was nog altijd door God ingezegend. Even though he was the father. Ook al was hij de wat? Have you de, understanding? De ah, okay, so now, what happens? How can Yeshua be high priest when there was a temple and there was a high priest right there? Hoe kan the Yeshua de hoge priester zijn als er nog een tempel was en er een hoge priester nog aangesteld was? Good question. Een goeie vraag. Right, here we go. Matthew 26, verse 65. En hier uh, hebben we het antwoord. Matthäus 26 vers. We'll go ahead and read it. is quicker if you read the, the Dutch. Dutchman. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren. Algen? Ja, right here. Ong just that part. Ja, ok. Oké, okay, so he, he did what? He, hij scheurde zijn kleren. According to the book of Numbers, Leviticus chapter 10 verse 6. Dus in het boek uh, Leviticus hoofdstuk 10 vers 6. Uh, <tot> en <me> uh, Mozes sprak tot Aaron en zijn zonen Elees Eleazar en Nithama: Ontbloot uw hoofden niet, en scheur uw kleren niet. Anders sterft u en barst Gods toon los tegen heel de gemeenschap. 21, go ahead. Leverkus Le Le 21, 10. En. De priester die de hoogste is onder de zijne op wiens hoofd de zalvingzolie is uitgegoten en die gewijd is om de gewaden te dragen, mag zijn hoofd haar niet loslaten hangen en zijn kleren niet scheuren. So now Yeshua is talking to the high priest. Yeshua is the high priest in the order of Melchizedek. Dus nu spreekt hij tegen de hoge priester en hij is de hoge priester in de orde van Melchizedek. So now Caicus rent his garment. Dus Kai verschuurt zijn kleed. So he is eliminated and, and Dus hij is geëlimineerd en is niks meer waard. So now Yeshua can be the high priest in the order of Dus nu kan Yeshua de hoge priester in de orde van de But You Christen see you have to prove that when is on the tree, maar je moet dat kunnen bewijzen als Yeshua op de, op de paal hangt. John is sitting next to the 2000 Marians there. Ja en, en Johannes zit daar naast de 2000 Marias. And then he makes mention of That the soldiers did not rent Yeshua's white garments. En hij vermeldt daar dus okay. dat de soldaten uh, Yeshua's kleren they, niet gescheurd hebben. If they would have rented his garments, als ze zijn kleren hadden gescheurd, even he would have been as Dan happy. had yeah. hij gedisqualificeerd geweest als hoofd. Well, I mean, ja, maar je it. kunt zeggen Yeshua kan doen wat hij wil, hij is de zoon van de allerhoogste. Verkeerd. He gave the Torah. Hij gaf de Torah, And the Torah stands forever. en de Torah blijft bestaan voor altijd. He break, he break his own words. Hij kan zijn eigen woord niet breken. So dus hij kan niet veranderen wat er vastgelegd is. <coughs> so dus begrijp je nu hoe belangrijk het is om alles perfect mean, te doen? I, it's not translated, don't worry. Okay. I, I just made up that word. Okay, here we go. Now we're gonna fall because it's not. Okay. I don't know where am I right now. Okay, in John chapter 19, verse 22, 24. Uh, Johannes 19, verse 24, uh, 24. Yeah. Daarom zijn ze tegen elkaar. Die mogen we niet stuk scheuren. Laten we hem liever onder elkaar verloten. je you see that's very significant because they're casting lots for the garment. Dus je ziet hoe betekenisvol dat, dat is, want ze gooien de, de dobbelstenen voor zijn kleren. Casting lots was very belangrijk in Timplesen. Dus het gooien van dobbelstenen was heel belangrijk in de tempeldienst. You couldn't work in the temple service unless they did the casting of the lots every morning. Three je kon times a day je kon niet werken in de tempeldienst tenzij ze de loten hadden gegooid en eh uh, elke morgen opnieuw te bepalen wie er mocht. As your earnings something so far Yes. Het is zo is al iets geleerd? We're not even of, yeah, man. zelfs nog niet opgewacht. Those verses, how many times you read them, but you never really paid that much attention? Hoeveel keren heb je die versen gelezen zonder dat, uh, dat je er aandacht aan besteedt? Well, everybody's focusing on the anti-missionaries, the Jews, trying to discredit Yeshua with a genealogy and all yeah. that stuff. Dus iedereen focust zich op de anti-missionarissen die proberen Yeshua te disqualificeren we door have, de genealogie enzo van alles. We have the evidence in little verses that people look at and go, "Oh, cool." So okay. maybe that's how And dus time. wij yeah. hebben het bewijs in kleine verzen om om zodat you know? so mensen zullen zeggen, "Oh, cool." It's like it's like to me when I read scripture, when I read the Torah and the prophets and the bit of the show, right? When I read the whole thing, dus, voor mij ook zo als ik de dat allemaal lees. This is what I see when I'm reading. You see how I highlight so it comes out. Yeah. Dus dat is wat ik zie dat er naar dat er uitkomt dat voor mij. That's what I see when I read scripture. That is what I see als ik als ik de schrift lees. All the words just zzz, come out yeah. and just yeah. grab my attention. Yeah. And go, what the fuck? That people. That's cool. And I begin to study. Yeah. Huh? Dus dat is wat de man grijpt al dan. Oh, here we go. Let me move on here. Okay. How many do you understand the concept of Messiah, the son of Je David, and Messiah, the son of the, uh, Joseph? Hoeveel van jullie begrijpen het concept van Messias zoon van Joseph en Messias zoon van David? How many of you do not know? En hoeveel weten weten dat niet over? Raise your hand. I want to know. Ja. Yeah. Oké. Okay. Oh, either you do or you don't. I mean. Hoeveel mensen hebben dit nog niet diep bestudeerd? We have not studied. This have have we can't as <laughs> dus het niet <laughs> Oké, okay, nou Dus ik ga het nu beginnen en ik ga het vanavond okay. beëindigen. Different. But anyway. Dus vanavond ga je geprikkeld zijn om dingen een beetje op een andere manier te bekijken. Dus Messia ben David, zoon van David en zoon van Jozef. I'm try to take dus ik ga proberen te vertragen en heel belangrijke dingen die we moeten weten uit te Oké, ga even de traditie van twee Messiassen, Messia ben David, de koning, en de priesterlijke Messias, wordt dikwijls aangetoond in de testamenten en in de Qumran doc documenten. Okay, Bij hem gekomen zeiden de mannen, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag, bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Nou, you see, you read that verse and you go like, poor John, he was scared. Dus je leest dat vers en je denkt misschien, arme Johannes, hij was bang. Dus deze man die had twijfels voor hij stierf. Wat is I mean, er met hem gebeurd? Ik denk, mean, th I mean, think aan het, John was een heel sterk man, heel forward, heel vroeg. Ja, dus denk er aan Johannes, was een heel uh, sterke man, uh, dus heel... Uh, uh, ja, moedig, vrijmoedig, ja. Sterk. So, dus wat heeft er gebeurd? Wat probeert hij te vragen, Yeshua? Dus na Goddesmeie Johannes gebeurd? Wat probeert hij hier aan Yeshua te vragen? Now remember that the the concept of two Messiahs is very well known before the first century. Dus uh, weet wel dus dat dat concept van de twee Messia's heel gekend was voor de eerste eeuw. How come is it that the whole Christian world was not hoe komt het dat de hele Christen wereld daar niet over weet? Dus het christendom predikt een, een Jezus als koning der koningen en heer der heerscharen. Is, he literally King of Kings right now is hij letterlijk koning der koningen op de aarde nu? So he has not fulfilled that yet. Dus dat heeft hij nog niet vervuld. Dus ik als a Jew zal je zeggen, see ziet, hij is Demachia. Dus ik als een Jood zou je zeggen, zitten hij is de Messias niet. You see what I mean? what so You need to prove to me. Jij ja, moet aan mij bewijzen. That he qualifies to be called the, the Anointed One. Dat zij kwalificeert om de Messias te zijn. It's not the other way around. You It's see, Christians expect the Jews to just come running to Jesus when they're keeping Easter, Christmas, Sunday, and, and he didn't go stuff. Dus Christenen verwachten dat, dat Joden tot Jezus komen als zij. Pasen en, en kerstmis en, en, uh, en niet koscheraten. So I mean we have, we have a backwards and we need to walk in Torah and we need to show by our actions. Ja, dus we hebben het achterste voren. Wij moeten in Torah wandelen en tonen door onze daden. Do you know how many different books. I've, You know how many different looks I got yesterday when I was walking in the Orthodox section? Weet je hoeveel verschillende blikken dat ik gekregen hebben als ik gisteren in de orthodoxe sectie aanblikte? There <laughs> was an old man who kept going at me like this. Yeah. Yeah. There an <laughs> old yeah an old so it was another man who kept walking. <laughs> yeah. Why? Because I don't look like them. Waarom omdat ik er niet uitzie zoals zij. But yet I'm giving witness that I'm one of them. Maar ik geef getuigenis dat ik een van hen ben. Especially this one. Ja, want zij gebruiken het blauwe niet. Ze gebruiken alleen de witte. So he, he can figure it out. En If hij begrijpt het niet. hij got a funny looking hat. <laughs> heeft een raar hoedje nog. En hij draagt de glit. read? geluid. <laughs> dus dat Betekent dat. what I mean? Dat hij dus is the we can. have to worry about. Yeah. Okay. Dus dat zijn de dingen waar wij ons zorgen okay. moeten over maken. In this verse John understood the two messiah concepts. Dus, one the servant, the other one the ja, dus in dit vers begrijpt Johannes de twee Messiasen, één als de leidende dienaar en de andere als de heersende koning. He wants to know, are you David or are you Joseph? Dus hij wil weten, ben jij de zoon van David of ben jij de zoon van Jozef? So the answer he gives him, the answer that Yeshua gives him, Dus het antwoord dat Yeshua hem geeft. By his actions. Door zijn daden, is, letting know, is letting John know who he is. Mm. Is Johannes laten weten wie hij is. And what role? How do you say role in Dutch? Role. Role. role. role. In, in welke rol? Ro he came the first time. See? In welke rol hij de eerste keer gekomen is. See, women, ladies, yes. Yeah. Yes. you are a mother, you are a sister, you are a uh, a wife, you are a friend, you can be a grandmother. Yes. But it's just you. You have different roles. He, dus vrouwen, jullie kunnen een zuster een noemen. een is zijn. Ben Adam. Ja, Yeshua is de zoon van Adam. Sadie, de righteous. De rechtvaardige. De the Mimra. The Het woord. He is Moshiach ben Joseph. Hij is Mashiach, zoon van Jozef. En hij is Mashiach ben David. En hij is Mashiach, zoon van David. Now, open scripture teach it to me. Dus open, that to me. open je Bijbel en bewijs dat aan mij. Now, Als ik zeg dat Yeshua al die dingen is, hoe kunnen jullie dat dan bewijzen? It's challenging, yeah. ja. is, is, is studies, dus dat is een uitdaging, nietwaar? Dit is de reden waarom ik dit soort studies doe, omdat ik mij bijna afgekeerd had van because Yeshua. Want ik wist het ook niet. Dus so ik doe de teachings en ik share met je. Dus ik geef het onderwijs en ik deel dat met u. Zodat so je okay, so kunt know. zeggen, nu heb ik het bewijs. En dat zal nooit gebeuren tenzij je het vernieuwde verbond in zijn Hebreeuwse context plaatst. Tempeldienstaal. taal. If he's a priest, als hij een priester is, dan moet je lezen wat de priester is. The earthly tabernacle is a copy of the heavenly tabernacle. Dus dan moet je leren wat de priesters deden, want het aardse tabernakel is een kopie van het hemelse tabernakel. Right. So therefore you learn something from the priestly order and the tabernacle that is happening in the heavenly realm. Dus je leert iets van de aardse tempeldienst wat er gebeurt in de hemelse tempel. Are you studying the book of Ezekiel? Hebben jullie het boek Ezekiel ook eh 40 to 44? Van 40 tot 44. How many of you has done a study on the book of Ezekiel chapter 40 and 44? the 44? Hebben jullie dan nog nooit gedaan? Come on, Ruth. Right. Never done it, huh? See, this is my point. We need to learn these things because what sacrifices are not included in the millennial reign? Dus dat is wat we moeten leren, omdat je zou weten welke offers er niet zullen plaats hebben in het 1000jarige uh, reek. Welke Instrument in the the instrumenten van de tabernakel niet in, het, uh, in de tempel van het millennium zullen gebruikt worden? De you know, veil is dan in de millennium reign. Dus de, het gordijn, dus de, het voorrangsel the zal the zijn. De Ark of the Covenant is dan in de millennium reign temple. De wat? The Ark of the Covenant. Ah, Dus de Ark van Verbond zal niet in het duizendjarige rijk zijn. Yom Kippur is the Yamkipur is not going to be sacrificed in the Millennial Reign. Het Yamkipur of er zal er niet meer zijn in het duizendjarige rijk. The bread of the Presence is not going to be in the Millennial Reign. De toonbrooden zullen er niet meer zijn in het duizendjarige uh, rijk. The menorah is not going to be in the Temple right? De menorah zal er niet, zelfs niet zijn in het duizendjarige rijk. Sure in in Dus dat zijn dingen die niet in het 1000 jaar grieks zullen zijn, maar die er wel in de eerste en de tweede tempel waren. So what does that all mean? Wat betekent dat allemaal? You to Dan moet je vanavond komen. So, after you do Lucas, uh, Lucas, Luke, chapter 7, Lucas. in Spanish it's Lucas, yeah. Ja, dus yeah. Lucas 7. You see, so here Yeshua, he's asking Yeshua a question. Are you the one? It says, Ben Ud die Kumen, what? Keep going. Dus <laughs> hier stelt hij de vraag, bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? This is the answer. It says, Oké, okay, let's, <laughs> okay. let, let, let's, let's, yeah, actually, let's, before we do the answer, read what I knew, this is not, this is not a canonized book in the Bible, but it's okay. a good reference. Ja, dus voordat we het antwoord geven, dit is geen uh, gecanoniseerd boek in de Bijbel, maar het is een hele goede referentie. This is like way Dit <laughs> is heel oud. Way old. Way old. Heel oud. Well, go ahead and read it. Uh, en dan zal Yahweh een nieuwe priester opwekken aan wie al de woorden van Yahweh zullen ontvuld worden. Hij zal het oordeel van de waarheid over de aarde uitoefenen voor vele dagen. En zijn ster zal ten hemel reizen als een koning. Deze zal schijnen als de zon op de aarde. De hemelen zullen zich verheugen in zijn dagen en de aarde zal blij zijn. De wolken zullen gevuld zijn met vreugde en de kennis van Yahweh... Zal over de aarde uitgegoten worden als water van de zee. En de Kavot, de glans, de achting van de Allerhoogste, zal over hem uitbarsten. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. En de geest van inzicht en apartheid zal op hem rusten. Okay. In his priesthood, see? in zijn priesterschap Sin will cease. zal de zonde ophouden. And men shall find rest in him. En mensen zullen rust in hem vinden. And he shall open the gates of paradise, en hij zal de poorten naar het paradijs. He openen. En hij zal aan de Sadekim of de vergunnen te eten van de boom des levens. That like the book of dat klinkt als het boek Openbaringen. Maar dat boek is niet canonisch. is way old. That's way Out. You see, out. <laughs> Out. there we go. So now therefore in the Babylonian Talmud. In the Babylonian the Talmud. They're doing a uh, they're doing a understanding. I'm going to cover that tonight more, but I just want to touch on it. So you understand where I'm coming from. And I don't think I have time to finish the whole thing, but anyway, I'm going to keep talking because I don't want her to translate right now. <laughs> no, you don't have to do that. You don't have to say all that. But you see, what we want to do now, I'm going to read you from the, from the Talmud certain things so you understand what they believe. You follow? Dus ik ik ga jullie bepaalde dingen van de Talmud laten lezen opdat je zou begrijpen wat zij geloven. I said more than that. Ja. <laughs> uh, see, so watch this. This is on Zechariah chapter 12, 10, or 10, 12. I can't remember right now. But. Let me read it in English and then I read it in Spanish. And Dutch. You read it. <laughs> What is the cause? What is the cause of morning? Read it with me as I'm doing What is the oorzaak van the raw? In Zachariah 12, 12. In Zachariah 12, 12. Rabbi Doza and the rabbis defer on the point. Dus Rabbi Doza and the Rabbine verschillen op dit punt. One explained. De ene legt het uit. de of, the slain of Ben Joseph. Dus de oorzaak van het dood van Masiach, Zo van Jozef. En And de andere verklaarde de oorzaak is het dood van de boze neiging. Maar is, but it, is well, it is well according to him who explains that the cause is the slain of Monsieur Ben Joseph. Maar het is correct volgens degene die uitlegt dat de oorzaak het doden van de Messias, zoon van Jozef, is. Oké, okay, keep reading. Aangezien dat perfect overeenstemt met het schriftvers. Vers, en ze zullen op mij kijken omdat ze hem doorboord hebben. En ze zullen over hem rouwen als iemand die rouwt over zijn enige zoon. Oké, okay, so which vers is, is there right now? Welk uh, woord uh, citeert hier? Zie in het Engels zegt in het in ze zullen, are you, are you zullen, you zullen op hem kijken. But in Hebrew, the word him is not translated. Maar in het Hebreeuws is het woord hem they niet woord Dus dat heeft, de, hebben de vertalers toegevoegd dat woord hem. They actually say it actually says they shall look upon the er ze zullen kijken op de alpha en omega, die ze doorboord hebben. And you know that John the apostle quotes a reference when Yeshua is on the tree, and in the book of Revelation chapter one, verse one to Dus je weet dat Johannes dat vers citeert in hoofdstuk 3 en ook in het boek Openbaring. So now the, the Orthodox believe that the Messiah will do the two. Uh, they believe it's two different Messiahs dus de orthodoxen te dat er twee verschillende messia's zijn, dus twee mannen. Dat ja, is een nieuw onderwijs. was only in de middeleeuwen. geloofden dus dat is een nieuw onderwijs. In de middeleeuwen geloofden ze dus dat de messia's die twee rollen vervulden. Hier zien we dus dat het nieuwe testament ons de, de getuigenis geeft. The Jews have the evidence to prove the witness. Dus dat de joden het bewijs hebben om de getuigen te bewijzen. Maar het systeem van het christendom kent zelfs het antwoord niet. Because they taught us that everything Jewish is bad. Want ze hebben ons geleerd dat alles wat joods is, slecht is. So I got something to tell you about that. Dus ik moet je daar iets over zeggen. We moeten het uh, opgroeien. We moeten ons kleine boxje van het systeem. Because those in that het in black, dus want deze mensen die hier in Antwerpen wonen, die in het zwart gekleed Even zijn. They don't see like you and I do, zelfs als ze Yeshua niet zoals u en ik dat doen. So been for 2000 years our maar ze zijn uh, gedurende 2000 jaar sterven ze om onze identiteit te bewaren. So even though they go into extreme measures. Ook al gaan ze tot extreme uh, maten. least they really stick to those beliefs and they're willing to die for them. Maar ze houden zich tenminste aan dat geloof en ze zijn bereid om ervoor te sterven. And we're willing to do the same. En wij zijn bereid om hetzelfde te doen. You understand? Begrijpen so me? here's the answer. Watch this Luke chapter 7 verse 21 and 22. Go ahead and read it. Go ahead and read it. Uh, 22 of 21? Oh, oh. Or so. oh, Op datzelfde uur genas hij veel van ziekte en plagen en van boze geesten. En, en aan vele blinden schonk hij het zicht. Dan antwoordde Yeshua en zeide tot hen: Gaat heen en boodschap Johannes, want gij gezien en gehoord hebt. Hoe de blinden ziende werden, hoe de lammen wandelden, melaatse worden gereinigd, en doven horen, doden worden opgewekt, en aan de armen wordt het evangelie geprezen. <coughs> Oké, okay, so how many verses is he quoting here? Hoeveel citeert hij hier? Yeah. Minimum three. Yeah. Tenminste drie. You have the lame, De yeah. blind. Yeah. What reference is yeah. that from the Tanakh? Welke yeah. referenties zijn dat uit yeah. de Tanakh? De lame, de blinden. Isaiah is from the last one. And the gospel is preached. Uh, in Isaiah is right. het laatste wanneer yes. Yes waar is hoe je het antwoord krijgt op de vraag die, die Johannes stelde. Uh, dus als je de verzen opzoekt in de NT. Yeshua said, niet, ik ben, ik ben See, het." John understood over de Messiah and Joseph, Messiah en David. Hij wilde wanted weten welke rol role je dus Johannes begreep over die twee verschillende messiazen. Hij wil alleen weten welke rol vervul je hier. So the answer. Dus het what antwoord, did. Gaf Johannes de Doper het antwoord van de rol van de Messias. By the way, why is the death of John the Baptist so important to the ministry of Yeshua? Waarom is de dood van Johannes de Doper zo belangrijk in de bediening van Yeshua? Because did you know that if, you, if John the Baptist was alive? Weten jullie als Johannes de Doper nog leefde? When Yeshua died, als Yeshua stierf, Yeshua can I be a high priest? Dan kon Yeshua geen hoge priester zijn. How many of you Hoeveel van jullie wisten dat niet? Je <laughs> John de Baptist was een priest in de lijn van Zachariah. Dus Amalia. Johannes de Doper was een, een priester in de lijn right. van Zacharias. And he was a kosher priest. En hij was een kosher priester. Caiaphas was niet een kosher priester. Hij was gekocht door de Romeinen. Dus so in de eerste eeuw, de Tempel was standing. En in de eerste eerst bestond de Tempel nog. En zo is the Tempel standing. En zolang de tempel er is, a true in the of Aaron, dus een echte kosher priester in de lijn van Aaron heeft het recht om op Yom Kippur te, de offergave te doen. But if is not a kosher priest, maar als Caiphas geen kosher priester is, then the Yom is going to be dan gaat het Yom Kippur-offer niet aanvaard worden. als John was maar als Johannes levend dat geweest, dan is John's duty to do that, that sacrifice dan had het de plicht geweest van Johannes om dat offer te, te doen. So en John, niet Yeshua. so John asking, are you Messiah ben David Messiah ben Joseph? Dus het feit dat, Johan, uh, dat uh, Johannes de Doper vraagt, ben jij de zoon van David of de zoon van Jozef? Once he knows by the answer. Eén keer dat hij dat twee door het antwoord. Oh oké, okay, I get it now. So now he dies. En dan zegt hij, oh nu heb ik het begrepen. En dan sterft hij. And now Yeshua is the only true high priest. En nu blijft Yeshua de enige echte hoge priester. But not of this earthly tabernacle. Maar niet van dit aardse tabernacle. But of the heavenly tabernacle. Maar van het hemelse tabernakel. So without a kosher priest. Dus we hebben een kosher priester. On the earth. Op de aarde. On the The dus zolang er geen eh uh, priester op de aarde is, zal het Yom Kippur offer door Yahweh niet aanvaard worden. Ja, dat is waar het boek van was geschreven. En daarom yeah. is het boek Hebreë geschreven. So you know. mm -hmm. om u te laten weten so Don't worry, de tempels gaan niet destruct. Oké, okay, you have a high priest. Not an error what of go kids. En de, dus maak u geen the middle, zorgen, de yeah. tempel is vernietigd, maar je zult een hoge priester hebben, niet in de lijn van Aaron, maar in de lijn van Mertrische dus, be, because if Yeshua was on the earth, he could be a priest. Ja, dus die de offer niet op dit tabernakel zal brengen, want moest hij op de aarde geweest zijn, dan kon hij geen hoge priester zijn. So that, yes. So John uh, knew he would die. Uh, he to. Yeah. Yeah. He to. that's why he gave the answer you know, he knew. So yeah. that's what, now the encounter in the river Jordan. Now they go back, let's dus, retrace our backs. the yeah. dus the in the in Jordaan rivier. Baptism, like, mikvah. Dus de, de doop, the mikvah. Is a transition from unclean to clean. Uh, this is an overgang van naar rein. From unrighteousness to righteousness. Van onrechtvaardigheid naar, recht, naar gerechtigheid. The man to the new man. Van de oude mens naar de nieuwe mens. The is, en weer is de vraag. Wasn't Yeshua perfect? Was Yeshua niet perfect? Then why did he need to Waarom moest hij dan een mikva doen? And people say, oh, to be example. Eh? <laughs> en mensen zeggen, oh, om That's een goed it. voorbeeld te zijn. Maar dat is het niet. Who was there as a witness of his mikva? Wie was daar als getuige van zijn mikwa? John was, a priest the order of was right. een priester in de orde van Aaron. Johannes was een priester in de orde van Aaron. Dat was geen overdracht, het was een, een, een overgang. From the to the Melchizedek ja, van de uh, uh, Aaronse priesterschap naar de Melchizedek. Dus de priester van A in de lijn van Aaron moet sterven omdat de uh, priester in de lijn van Melchizedek naar de hemel kan gaan en de dienst doen. Hoeveel van jullie hebben dit okay. soort dingen nooit gehoord? Dus wat ik nu probeer te doen is je aan te tonen door de tempeldienst. Dat Yeshua dat Jeshua de Messias is. So going back to this, he answers with this. Dus hij antwoordt met hiermee. Okay, so how did he answer? With the book of Isaiah chapter 35, verse dus. 4, 5 and 6. Read 5 and 6, okay? Okay. Dus hoe antwoordt hij met het boek Jezaya 35? Dan zullen de ogen van de blinde geopend worden en de oren van de dove ontsloten, ontsloten worden dan zal de lam springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen, want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. Everything she said, is absolutely right. Ja. So you see, now Yeshua answers John's disciples by doing the miracles. Dus nu antwoordt uh, Yeshua aan de discipelen van Johannes, door het doen van de mirakelen. Which the dus die uh, mirakelen zijn de vervullingen van profetieën right. van de rol van de Messias. In andere woorden, hij proeven dat hij de Messiah van Joseph dus met andere woorden, hij heeft hier bewezen dat hij Messias ben Jozef is. Hij had okay. kunnen zeggen, ik ben de Messias, ja, en John had kunnen zeggen, oké. Okay, nee, hij heeft het door zijn acties, dus John had kunnen zeggen, oké, ik ben het. Maar nee, right. hij bewijst het door zijn daden, zodat Johannes begrijpt dat de profetieën zijn uitgekomen zoals verspeld. Oké, ik denk niet dat ik de echte uitspraak kan worden. <laughs> Ik denk well, that's niet okay, kan Are you learning something new, that's okay. Yeah. Okay, question. Vraag. Wat what say the rabbin? Go ahead, go ahead, go ahead. Okay, what say the rabbin over the verschijnen of Messias? I mean, you know what? A question. A question. Why? How do you say that again? Question? Vraag. Vraag. Vraag. Vraag. Vraag. Yes. yes. Vraag. <laughs> Vraag. <laughs> Vraag. <laughs> ja, okay. Vraag. In, in, in Holland is Vraag en in Belgium is Vraag. Vraag. Vraag. softer. Vraag. Ja. <laughs> yeah. yeah. okay. Why did Yeshua begin his ministry in Galilee? Waarom is Yeshua zijn bediening in Galilea begonnen? And why did the, messiah, did the rabbi say about messiah like a prophet like Moses? En waarom zeggen de rabbijnen over de Messias dat hij een profeet, zoals Mozes moet zijn? They have the rule. Check, this is cool. het? have <laughs> oh, the rule. the Sanhedrin? I'm sorry. Yeah, yeah, yeah. Tell me. Sanhedrin says this. Okay. Dus dit is wat het Sanhedrin zegt. Een man kwam op de wolken van de hemel. Stop there. The first part, Klaus. Stop there, Klaus. Right here. Yeah. Okay, It he says, he will come, wait, well, let me read in English. And the man came with the clouds of heaven. Wait a minute. Where did you get that in the book of Revelation, or in the book of John, or the book of Luke? Waar zie je dat in het boek Openbaringen, of in het boek van Johannes, of in het boek Lucas? In Matthew 26, Yeshua, when Caiaphas asked him, and in Matthew 26, when Caiaphas en vroeg, Are you the Messiah? What? ben je? What did Yeshua say? What said Yeshua? Then? Surely you have said, you see him riding in the clouds, on the right hand of power. Dus zeker, je zei, je, zult, je zult hem zien rijden in de wolken in de hemel, -bogen. So when he died, he was not coming in the clouds. Dus en toen hij stierf, right? kwam hij niet op de wolken. So what was you sure to tell you? Dus wat probeerde Yeshua u hier te vertellen? I will come as Mashiach Ben David. Allee. Ik zal terugkomen als Mashiach Ben David. Because Messiah Ben David, one of the clear -cut signs. Want is, een van de duidelijke uh, tekenen. He has to come on hij moet komen op een paard. Please come tonight, it's going be, you yeah. know, Dus kom alsjeblieft. Oké, okay, she so says. And then it says, spannend. behold, I can come unto you. Keep reading the next part, please. Uh, terwijl op andere plaatsen geschreven staat, zie uw koning komt tot u, nederig en rijdend op een ezel. So, Where are you now? Riding on a donkey. Okay, here we go. And it says, and if they are worthy. En als uh, lofwaardig zijn. Okay. Zal hij komen op de wolken van de hemel. Okay, it says if they are worthy, he will, Messiah will come with a clouds of heaven, like on a horse. Get it? Ja. Yeah. Dus als uh, waardig zijn of waardig zijn, dan zal hij komen op de wolken van de hemel, zoals op een paard. If not, he, if not lowly and riding upon donkey. En als het niet zijn, dan zal hij nederig en rijdend op een ezel komen. So how did Yeshua enter the city on a horse o and then? Hoi, oh, Jeshua is Yeshua de stad die op gekomen om te part. How did he the city? Hoe is hij gekomen om te And why is that the the so important to prove the role of Messiah? En waarom is dat zo belangrijk om de rol van de Messias te, be te bewijzen? see, when we say we believe in Yeshua. Dus weet je, als je zegt we geloven in Yeshua, we need to know if we really believe in the Jewish Messiah. Dan moeten we weten of we werkelijk in de Joodse Messias geloven. And this is why the Orthodox don't no respect us. En dat is waarom de orthodoxen ons niet respecteren. Want we zeggen dat we in iets geloven, maar we kennen no. zelf de context van ons geloof niet. And then we teach them of men, en dan leren wij hun de theologie van mensen, of men, en de gewoonten en, en uh, gebruiken van when, mensen. When the en als het Nieuwe Testament... De, de getuigenis en de bewijzen in zijn teksten heeft. The, ja. ja. maar je, je moet studeren background, context, idioms, Je moet studeren, je moet de, de taal, de gezegden, de ideeën, de cultuur, je moet dat allemaal bestuderen om het te begrijpen. Dus wat de prophecy over Mashiach, coming in what? Jonathan Benelzeo, which wrote the Targum, one of the Targums, the Aramaic. Go ahead and read that, please. You, op welk soort tier gaan Jehoah de stad binnen gereden? Jubelt vuurig overzameling van Zion en jubelt overzameling van Jeruzalem. Ziet uw koning komt tot Stop there, stop there. there. It says what? King. Ja, uw koning. Right? See, this is not in Yutanach. When you open your Bible, the word king is not in that verse. Jonathan Benelzeo knew that that verse was about Mashiach. Okay. Dus dit vers komt niet voor in Utenach. Dus als die Jonathan ben uh, Ozeal dit schreef, wist hij dat dit zou gaan gebeuren. So now the witness is that Mashiach will come on riding on the clouds. En dus de getuigenis is dat Yeshua zal komen rijdend op de wolken. King, als koning? The... Als koning? de king of als iemand een nederige die rijdt op een ezel. So is Yeshua one of those <laughs> Heeft Yeshua een van die twee profetieën vervuld? Are you understanding what I'm coming from? Begrijp je waar ik Is this making sense to you? <laughs> en, en, uh, okay, well let's keep going. I'm not even there yet. Watch this. The Zadiaga One Daniel 7:17 says this. Freedom. Dit is de Messias van, van onze gerechtigheid. Maar het is niet geschreven van de Messias. Maar is het niet geschreven van de Messias nederig rijdend op een ezel? Ja, maar dit zal, toont dat hij zal komen in nederigheid en niet in hoogmoed op paarden. Dus, so does the New Testament give the witness of what he believes? Geeft het Nieuwe Testament getuigenis op wat hij gelooft? Ja. Yeah. Yes? Yeah. Then how come you don't know what they believe? And we don't know how to prove that to them. Dus hoe komt het dan dat jullie niet weten wat zij geloven en dat wij niet weten hoe we dan nu moeten bewijzen? in other words, I'm not trying to judge you. I'm learning this as we go. That's why I'm sharing them with you. Dus ik probeer jullie you know? niet te oordelen. Ik leer dit zelf en daarom wil ik het met u delen. Okay. And now we're going to put our powerpoints in Dutch in my website too so you can go and download them and you know and you can study from them and go from there. You know this is going to help you. So we can rest assured, okay? Dus ik ga PowerPoints ook in Nederlands op zijn website zetten, zodat je het kunt vergelijken. Let's make a connection between Yeshua and Moses. Laten we dus een verband leggen tussen Yeshua en Moses. Now remember that Moses first appeared to his brethren. Dus weet je nog dus dat Moses eerst voor zijn broeders kwam. And then his brothers rejected him. And his brothers him afweed. And then he left. En dan ging hij weg. En dan right? kwam hij terug als een Verlosser, En dan kwam hij terug als een Verlosser, ja? Als een saviere, als een priest, all those Egypte. Yeah. Oké, okay, wat doordat de rabbi zeggen, Mashiach be like? En wat zeggen de rabbine hoe Messiah zal zijn? Go ahead, go ahead, read that for me. Rav Berakai zei, in de naam van Rav Isaac, zoals de eerste Verlosser was, zo zal de laatste Verlosser zijn. okay, stop there. Remember, the first redeemer was Moses. Yep. De zekere minimum is Mashiach, oké? Okay? Dus Royal. de eerste verlosser was. Mozes, de tweede verlosser is Mashiach. Wat is gezegd van de vorige verlosser? En Mozes nam zijn vrouw en zijn zonen en plaatste hen op een ezel. Ja, oké. Okay. You see, this is one of the things in the Torah that even the rabbis don't understand why. Dus dit is iets in de Torah waar de uh, rabbijnen zelf niet begrijpen waarom het er staat. Specifically tells you Moses put his family on the, one. Dus het, het, uh, het vertelt u hier uitdrukkelijk dat Mozes zijn familie op een ezel plaatste. Who cares? Just get to Egypt. Wie, wie geeft daar iets of gewoon naar Egypte? I Warum? don't care how he got there, just get there. Dus mij kan right. het niet schelen hoe hij daar kwam, je raakte er gewoon. But you see <laughs> whatever Moses did, Machia had it. But zie je, this dus en what Moses did. Wat was de rol van Moses als hij in Egypte was? Wat zou het zijn? Prophet, de, de verlosser, de profeet. The regarding on the exiles in Egypt. De verzamelaar van de bannelingen in Egypte. Give freedom to the captives. Dus de, uh, vrijheid te geven aan de, aan de gevangenen. Preaching the good news. Het goede nieuws gaan uitbrengen. That have been restored back into the land. Dat ze zullen teruggebrand, hersteld worden naar het land. Is dat de boodschap van Yeshua niet? They agree with you. En ze zijn akkoord met u. Keep going, please. Op dezelfde manier zal het zijn met de laatste verlosser, de Messias, zoals het aangegeven is. Nederig en rijdend op een ezel. Dus toen Yeshua de stad binnenkwam rijdend op een ezel. Is dat coincidence? Dat is dan niet toevallig. He is telling you a lot more than just sitting on top of and that's it. Ja, dus <laughs> hij vertelt u See? veel meer dan alleen maar zitten on. But how many you never made those connections before? Maar hoe komt het dat je die verbanden nooit See? gelegd hebt? Alright, so this is what we're trying to do. Okay. Dus Question. Why did Yeshua begin his ministry in the Galilee? Dus waarom begon Yeshua zijn bediening in Galilea? Why? I mean, you have to ask, he was born in Bethlehem. Waarom, moet je afvragen, want hij was geboren in Bethlehem. So in Waarom moest hij dan in Galilea beginnen? Who cares he Wie geeft er iets om waar hij begon? Dus dat hij gewoon dus het evangelieprede. Am I asking you questions? Yes. Dan stel ik goede Wat is Watch this. On Mark uh, chapter 1, verse 14, says this. Nadat Johannes overgeleverd was, ging Yeshua naar Galilea. Om het goede nieuws van het koninkrijk van God te prediken. Oké, okay, so he says that the kingdom of Elohim preaching the gospel of the kingdom of God. You see? Let me ask you a question. I'm going to get in trouble now. Does anywhere in the Bible? Zegt het ergens in de Bijbel? Has anywhere God made a covenant? Yahweh made a covenant with any Gentile nation? Heeft God ooit Never. een verbond gesloten met right? een derwelk heidense? Abraham Nooit. lived in ja, Ur. Dus Abraham woonde in Ur. Maar het verbond werd hem niet gegeven right? tot wanneer hij een Hebreer werd. So to say. <laughs> Daarom ben ik vergeten wat ik zei. The kingdom of God in the, and the is in reference to the restoration of all the 12 tribes of Israel. Dus is het koninkrijk van okay. God. In de, een referentie van al de 12 stammen van Israël. Okay, so he came to restore the kingdom to Elo Elohim. The dus kingdom of 12 tribes. Om het Koninkrijk van Elohim te herstellen. En dat koninkrijk okay. waren de 12 stammen. So let's move on. In, the, in the, the next one. In the Targum Jonathan of Micah, it tells you that Mashiach will come from where? From Bethlehem, right? Dus in de Targum staat dat. Dus het geeft Bethlehem. hier een getuigenis dat de Messias in Bethlehem zal geboren worden. Maar dan In zegt het ook waar de Messias zijn uh, bediening zal beginnen? Where is this? In the Jerusalem 5 a zegt dit. Go ahead, and read it please? De koning Messia, van waar zal hij voortkomen? Van de koninklijke stad van Bethlehem in Juda. Oh, Oké, okay. so now we have Yeshua as a candidate to Messiah. Dus hier hebben we Yeshua als een kandidaat. Menachem voor Sneersen de... als een kandidaat Messiah. Menachem Schneerson heeft een kandidatuur voor als Messiah. Rabbi Sevi als yes. Messiah. Dus uh, Rabbi Sevi heeft een kandidatuur. Bar Kokva dus als Messiah. Dus Bar als Messiah. Marie heeft de beste kwalificatie. Your job and my job is not to say we believe in Yeshua only. Dus on uw taak en mijn taak is niet alleen te zeggen we geloven in Yeshua. Your job and our job is like uh, if Yeshua says he's Messiah, so where's the proof? Dus onze taak is het als uh, Yeshua zegt ik ben de Messias, dan wij waar is het bewijs? Okay. So Menachem Snierson. Menachem Snierson. They declare him the Messiah. He dies six months later. Dus ja. ze verklaarden hem Mesias en zes right? maanden later was hij dood. And they were waiting for him to resurrect the three days. The en ze hebben drie dagen gewacht voor hem, omdat hij zou opstaan. And they still wait. En ze wachten behalve ja. dat. But Yeshua, I mean, Menachem Neirson was niet geboren in Bethlehem. But Menachem Neirson was niet in Bethlehem geboren. He was born here in Europe somewhere. Born uh, uh, in uh, uh, Germany. He was uh, ergens in in Duitsland opgezocht, geboren ergens in Europa. Ja? Hij He He heeft nog nooit in Israël geweest. So, dus hij Hij was een rechtvaardig mens. Messiah. Maar niet de Messia. Yeshua. Yeshua. Yeshua begon zijn bediening well. in Galilea. Ja. Dus de Zohar zegt, de Messia zal verschijnen in het land van Galilea. Dus dus waarom waarom dus ze spreken in, deze mensen spreken niet over Yeshua, so, ze spreken over de Messias. So what do they tell dus wat, what was, wat zeggen ze? That's okay, just go ahead. I'll catch up with you. <laughs> Listen to what the Zohar says in regards to Messiah. This is amazing. Okay, ja, watch. Dus naar wat de Zohar zegt ze met betrekking tot de Messias. De Messias zal zich aandienen in het land van Galilea. De Messias zal zichzelf bekendmaken in het land van Galilea. Want in dit deel van het Heilige Land is de vernietiging eerst begonnen. Daarom zal hij zichzelf daar eerst manifesteren. Hmm. <laughs> <laughs> ja. Right? All of a sudden, the rabbi is the same. will first appear on the sea of Galilee. Dus opeens zeggen de Rabbijnen, de Messias zal eerst verschijnen op de zee van Galilea. Yeshua appears in the beginning of his ministry in the sea of Galilee. Dus Yeshua begint zijn bediening bij de zee van Galilea. Want in dat deel van het land, the ten tribes of were judged, daar waren de tien uh, stammen van Israël beoordeeld. En werden ze uitgestuurd. En be in the, in the mo daar moeten ze hersteld worden, want daar is de verstrooiing eerst begonnen. You see hoe ik Yeshua's Mashiach Zie je hoe ik weet dat Jezus de Messias is? Dat is waarom hij tegen zijn moeder zei, vrouw, het is mijn tijd nog niet. Hij was in een an andere plaats dan Galilea, hij was niet in Galilea. Ik bedoel, zijn ministerie heeft het gedaan, maar hij kan het niet. Hij moet het doen omdat zijn moeder hem heeft gevraagd en hij moet zijn moeder en vader eren. Dus hij hij wilde het nog niet doen, maar zijn moeder vroeg hem en hij moet zijn vader en moeder eren. But I mean, he can break the commandments if it's something else. En dat kan de geboden niet nee, verbreken. Come so er? child I was told that you all a little fast in weight there. Wel, you know. <laughs> But no, everything Yeshua did was for a purpose for a reason. Yeah. I mean, are you getting something out of this? Spirit? Alles Oh, we're lucky show us dit was voor een doel en met een reden. Ah, dus go. Begrijp je? Alles wat hij zegt. Oh, this is really interesting here. Watch this. Midrash Ruth Rabba says this about the Messiah on his first coming and the Messiah on his second coming. Go ahead and read that. One. Hij zal zijn met de laatste verlosser, Messias, als met de eerste, Mozes. Zoals de eerste verlosser zichzelf eerst bekend maakte aan de Israëlieten en dan terugtrok, zo zal ook de laatste verlosser zich aan de Israëlieten bekend maken. En zich dan voor een tijd terugtrekken. Oké, okay, so they believe the de will come, komen, himself, and withdraw we wegtrekken. Dus ze geloven dat de Messias zal komen, zichzelf zal bekendmaken en zich dan zal terugtrekken. Yes. Everybody. <laughs> Yeshua comes, reveals himself. Ja. His yes. broers don't want him. Ja. Dus Jesuwa komt, hij maakt zichzelf bekend, zijn broers willen hem me niet. The leaders didn't want him. The leaders didn't want him. Dus hij trekt zich terug voor een tijd. Net zoals Mozes. Zie je wat ik bedoel? Het is amazing. Het is er. Ja, dus het is verbazend. Hoeveel tijd heb je nou? Half uur? Oh man. was uur. Half uur. Let me see. Let me see. Go all the way down to the house of... Jeanette. Keep going, keep going. No, you're pastor. Keep passing, you're pastor. Keep going, go, go, go, go, go. You got it, go, go, go, go, go, go, go, go. Go, hey, hey, there. Now, okay, we have a lot of approval. I'm not going to get to the teaching, but I want to just pick your interest, pick your interest. Okay, dus we kunnen de hele les niet afwerken, maar ik ga alleen uw interest... The Torah is a marriage code. Dus yeah. de Torah is een huwelijks... Het is een contract. Een Ketuwa. Oké, Dus ik heb u al een aantal bewijzen geleverd en ik hoop dat je daar iets van leert. But now we're gonna connect the miracles of Yeshua. Nu gaan we de wonderen van Yeshua verbinden. With the role of restoration of Messiah, Messiah ben Joseph. Met de rol van het herstel van Messiah ben Joseph. Ja. Yeah. Ja. Yeah. See, the Messiah had to do his roles dus de Messias moest zijn rol vervullen. Every miracle, every parable had to do with the restoration of the kingdom. Dus elk mirakel, elke parabel had te maken met het herstel van het koninkrijk. How many of you have read the story of the Samaritan woman? Hoeveel van jullie hebben het verhaal van de Samaritaanse vrouw gelezen? Okay, these are the questions. En dan, dan zijn er vragen. Who was the woman? Wie was de vrouw? And there's a woman what did she tip in the story? En welke wat eh verzinnen beeld zij in dit verhaal? Okay. Why did he meet her at the well? Waarom ontmoet hij haar bij de bron? Who were her six husbands? Wie waren haar zes echtgenoten? And why was it that she was the only woman or the only person that Yeshua says on the side? En waarom was het dat zij de enige vrouw is waar hij tegen zegt ik ben de Messias? Why her? Waarom zij? I mean even de Pharisees Hij De Farizeeën hebben het hem gevraagd. Hij heeft nooit direct gevraagd. Well, she's a woman in the first century. Dus ze is een vrouw in de eerste eeuw. If she was married, it was illegal for him according to the Torah to ask her to ask her to, ask her to do something. They're not in covenant. Not married. Uh, dus in die tijd was het onwettig uh, voor hem om haar iets te vragen. Dus omdat ze niet in verbond zijn, ze zijn niet geheeld. I mean, things would have been really interesting. She's serving this other guy. Anyway, number one. Ja. So what happens is, go ahead, next one, please. Now what I'm going to do, I'm going to try to go a little, I'm going to go a little faster here, because I want to cover some part of this. But the woman in the story typifies the the spiritual condition of the Northern Kingdom, the Ten Tribes of Israel. Dus Deze vrouw hier, de Samaritane vrouw, die verzinnen beeld de Geest. Van de, het noordelijke Koninkrijk, van degenen die afgeweken zijn van de toren. There we go, read that. Now what we're going to see is that here, in Israel in Ezekiel 16 is acting like a harlot. Go ahead. Ja, dus hier zien we dat uh, uh, ze uh, handelen als een hoer. Daarom hoer, luister naar het woord van de Heer. Ik zal er nu het vonnis voltrekken. Dat geldt voor overspelige vrouwen. This is a reference to the ten tribes of Israel. Ja. Dus dit is een referentie naar de tien stammen van Israël. Samaria. Samaria The house of Israel. het huis van Israël. Ephraim, het huis van Ephraim. The scattered, de wat? The scattered, ah, de verstrooide. The lost sheep of the house of Israel. De verloren schapen van het huis van Israël. Dat is wat Yeshua zei. I did not come except to Ik ben niet gekomen behalve voor de verloren schapen van het huis van Israël. En wie waren de verloren van het huis van Israël? Het Is dat de Ze zijn niet de volkeren. That's true. waar. does that mean that the Gentile doesn't have part in the kingdom. That's not what I'm saying. Betekent dat dat de, de volkeren geen deel van het koninkrijk hebben? Nee, dat is niet wat ik zeg. But in context, when Yeshua was on the earth, what was his You with me? Maar in context van toen Yeshua op de aarde was, wat was dan zijn doel? Okay, I'm not dit niet read this because it's too long, but in this in this commentary, it tells you are using the book of Hosea as a type and shadow of the relationship between Israel and God, Yahweh. Ja. Dus heer, we gaan dat niet helemaal lezen, maar in het boek Hosea dat symboliseert de relatie tussen het noordelijke koninkrijk en God. Okay, good. Okay, now watch this. Just making the connection. Okay. Now Yeshua has to go through Galilee, through Samaria, to get to Galilee. Dus Yeshua moet door Galilea gaan naar Samaria, of moet door Galilea gaan naar Samaria te gaan. Judea en en verstrok weer naar Galilea. Hiervoor moest hij door Samaria gaan. Why did he have to go to Samaria? Waarom moest hij naar Samaria gaan? Okay, now look at what uh, the messianic idea of uh, in Israel. Joseph Klausner says this. Kijk wat uh, de Messiaanse idee dus in Israël is. Kijk dat part dat is yellow right there. Um, Actually, read from here, on the okay. north the north. On the north de noorderkant van Judah, uh, tot aan het zuiden van Bethel, leefden de Samaritanen. Om zeker te zijn, uh, dat uh, ze afstammelingen waren van de Efraïmite, die zich vermengd hadden min of meer met de uh, Assyrische cultuur okay. of de kolonisten. So, so you see a witness from a historian that the Samaritans were a mixture of people, but they were Israelites. Ja, okay. dus hier zie je van de getuigenis van een historicus dat uh, mensen van uh, Samaria een vermengeling was van mensen, maar ze waren Israëli. So the Samaritan woman was naar Jentas. Dus de Samaritaanse vrouw was geen heidense. Oké, okay. so now let's continue. And John 4:5 5 says that he came to the city of Samaria, which is called Sikar. Dus hij kwam dan in een stad van Samaria genoemd Sikar. Now, Sikar is basically Shechem in the Strongs. Dus Sikar is eigenlijk Shechem. But you see, he went into the city for a purpose. I need to know exactly what time I'm supposed to stop. Dus, 12:30. 1230. Oké, okay, beautiful. Is dat Because he's getting nervous, going like this, he goes, you know, he keeps going, tell me to stop, you know. It's supposed to be a joke, guys. Uh, it's going to be a long weekend if you don't get our jokes. Okay. Here we go. Now, Yeshua's walking towards the Samaria, and he meets her in a particular place, in a city. He goes to Samaria, and he meets her in a bepaalde place. When you pay attention to this little thing? Als je de dus Torah en de Brihad Shah bestudeert, dan wil ik dat je aandacht besteedt aan dit kleine dingetje. Elke keer als je Yeshua in een stad ziet gaan, pay attention to what the city means, the dus besteed dan aandacht aan wat de betekenis van die stad is. When he gives you numbers, dus als het je nummeren, nummers geeft, kijk dan wat de, wat de nummers okay. of de getallen betekenen. When he uh when he says when he's talking, talking to somebody using just pay attention to those things and look them up. Dus yes. als hij iets zegt tegen de mensen, besteed daar dan aandacht aan en zoek het op. Ja. Yeah, uh, okay. but in, in a different one Aramaic, the word sikar can also means can come from the word drunk. Yeah. Because in Hebrew the words have different root words. Yeah. Right, right? Dus in het Hebreeuws hebben woorden verschillende wortels. En dus, uh, sigaar kan schouder betekenen, maar in het Aramees kan het ook dronken betekenen. So, is het dat goes to a city that called Sikar or Shechem, somewhere around there? Dus is dat een toeval dat Yeshua naar een stad gaat die die naam draagt? Now we're going to find out who are the drunk in the prophecies on the Tanakh. Nu gaan we uitzoeken wie de dronkaards waren in de profetie okay. van and de Tanakh. And Tenach. this is the clue of what you write, Shechem. And the next and verse says, sleutel. in Isaiah 28, go ahead and read that one, please. Dus in Jezaja 28, wee de trotse kroon van Ephraim's dronkaart. Oh, wait a minute. The Samaritan woman represents Ephraim. Dus de Samaritaanse vrouw vertegenwoordigt Ephraim. Yeshua goes to a well and is in a city that means shoulder and can also in a different language drunk. Dus Yeshua gaat naar een bron of naar een put, die betekent ofwel schouder of dronk. you the picture? Mm. Ze Begin je het beeld te vatten. Oké, okay, keep going please. Maar ook zij wankelden door de wijn en door de sterke drank. Zij verdwalen. De priester en de profeet zijn verward door sterke drank. Zij zijn opgeslokt door de wijn. Zij slingeren op hun benen door sterke drank. Zij so dwalen in visioenen en struikelen in oordeel. Dus als ze weggaan van Torah. En ze zijn dronken in overspel. That's why the Bible says don't get drunk. Daarom zegt de Bijbel, ga wees niet dronken. Want als je dronken wordt, dan verlies je intuïtie. And all, most of the time you do things that you zou never do if you're sober. En dan doe je meestal dingen die je nooit zou doen als je sober bent. It can lead into drugs, het can lead into uh, yeah. uh, crime, it can lead into adultery. Dus die kunnen je eh, naar it? drugs leiden, naar overspel en, en, en naar... Uh, adultery. Ja, overspel. Ja, yeah. so what happens is now if you get, in the Bible when you get drunk... Dus in de Bijbel, als je in de Bijbel geestelijk dronken wordt, dan begin je andere goden God. yeah. Now The uh, word there, the word there, the root word Does for sikkar, the root word for it comes from 7941, right? You see the root in word, in word this, here, here, dronk, yeah. connecting the Greek one, which is Aramaic and means drunk, yep. to the one in Hebrew. You follow? Yep. Now when you keep going, go ahead. See, the word 7941 can also mean drank, yep. be drunk, strong drink, fermented, toxicated liquor. so You see, the root word is all there. Yep. Shakar, Shek, you know, anyway. So let's move on. Ezekiel. Ezekiel. It talks yep. about Samaria being Ohola. -oh yep. oh -oh yes, he's prayed to that Samaria and Ohola is. Okay, there's Ohola -oh and uh, what's the other one? Uh, Aholia. Aholia. So in Ezekiel, it's talking about two sisters This one is Samaria and one is Jerusalem. Ja, dus in, in Ezekiel wordt er gesproken over twee zusters. Dus de ene is uh, Samaria en de andere is Jeruzalem. Oké, okay, are, are you getting me? Are you with me? Are you, are you yes, okay. Good. Oké, I goed. Mean, all of you have read this stuff a whole bunch of times, right? We're going a little deeper. Oké, okay, yeah. good. So, that word says So, Ezekiel 23, 32 says... Does, ja. Ja. Zo spreekt de Heere God, de beker van uw zuster zult gij drinken die zo diep en wijd is. Okay, So we Dus hier zie je dat zowel Samaria als Jeruzalem allebei schuldig zijn aan overtuiging. Well, like, you know, Samaria is a harder punishment covenant is gospel? Dus je kunt hier zien dat uh, Samaria Harder lijkt gestraft te worden dan Jeruzalem, maar dat is een andere spreekt. So we're connecting Yeshua, going to Samaria. We already told you what Samaria represents. Who the people are Dus Samaria. We zien hier dat Yeshua spreekt op Samaria en uh, And who the people are. Who en the wie, people are. De, wie die mensen zijn. Okay, then we're talking about the city, the name of the city. Dus we spreken over de naam van de stad. What it means. Wat het betekent. Which is that Consequence of their idolatry in that town. You follow? Wat het gevolg is van hun overspel in die stad. Oké, okay, now. now, we're gonna go into some other areas. Nu gaan we in een ander gebied. He says in verse, uh, go on the next one. Uh, verse 16, 17, uh, focusing on 17, and 18, Go ahead. De vrouw antwoordde en zei: Ik heb geen man. Yeshua zei tot haar terecht, Zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is een man niet. Daarin hebt jij de waarheid gesproken. Dus de vraag is wie waren de zes mannen? En waarom spreekt Yeshua tot haar als zij getrouwd is? Married? Right? Have you ever wondered who were her six husbands? No. Heb je ooit gedacht wie de zes echtgenoten waren? No, we don't care. He says, "Okay, Yeshua, Jesus is never." <laughs> I haven't thought about it, but I okay. think it's different than yours. <laughs> That's okay. <laughs> but watch this. Okay. In the Bible, when a kingdom when it, when, when the kingdom conquers Israel and is the is the sorry, Koninkrijk Israel overwint and the and Israel gives tribute and Israel betoont eer. Amen. and worship their God and God you just came into marriage with them dan kom je in een huwelijksverbond Yahweh. Dus daarom is het uh, aanbidden van Baal, alles wat niet van Yahweh so is. Very, very dus dat is een heel groot uh, probleem, want als je nog steeds uh, uh, dingen eert die like, niet Bijbels, uh, Bijbels zijn, Pagan origin feasts like Easter, Christmas, and Sunday. Hades, Hades, vreemde feesten zoals Kerstmis, Pasen en Zondag. Unfortunately, you've been taught. Dus, genoeg is jullie geleerd. To be in an idolatry, and you don't know. Om om in over te spelen met God, God te leven en je weet het niet. We I we, mean, we are in England, we wisten right? Wisten <laughs> right? I mean, Google it. Google it. Yeah. <laughs> Please do, don't believe me. Google it. Origins of Christmas. Origins of Easter. Geloof me niet. Google the oorsprong van Kerstmis, the oorsprong van Pasen, the oorsprong van zondag. Let me ask you a question, honestly. And I'm not trying to judge you, please. I just want to share, okay? I mean, dus een, een, I'm not here to judge anyone. Let me a vraag and I'm here not iemand te oordelen. I alleen maar delen. Do you find Easter in the Bible? Vind je Pasen in de Bijbel? No, no, no, no, no. In Jeremiah is the queen of heaven. Ja, Jeremiah zegt het over yeah. yeah. koning de he koningin der hemelen. And that's why the ten tribes, Samaria, got cut off En om die reden zijn de tien okay. uh, stammen van Samaria van het noordelijke koninkrijk afgesneden. Is is they the queen of heaven. Omdat ze de koningin der hemelen aanbaden. They used to worship trees. De aanvaarde bomen, dus de eerste bomen. There was a there was a king of Israel who put a tree next to the altar and decor it. Dus er was een koning van Israël die een boom plaatste naast het altaar en het decor en hem decoreerde. We are the Jewish people. We are Israelites. We are in the dispersion because of idolatry. Dus wij Israëlieten wij zijn in de verstrooiing omwille van overspel. Yeshua came to restore you back to the covenant to take you away from idolatry. Dus Yeshua is gekomen om u terug te brengen, om u weg te nemen uit het overspel, uit de afkoderij. To restore the heart of Yahweh in your heart. Om het hart van Jove te herstellen in uw hart. But no, the system of Christianity says. Maar het systeem van het Christendom zegt. Because they don't understand context. Omdat ze de context niet begrijpen. We love Jesus, we can do whatever we want. Maar we houden van Jezus, nu kunnen we doen wat we willen. Now my people got okay. judged because they broke all those commandments. Maar mijn volk werd geoordeeld omdat ze deze, precies deze geboden verbroken. Maar de hele christelijke woord is, staat overal boven omdat ze in Jezus geloven. Die, die voor u stierf. Omdat hij de zonde van de overspelige vrouw op zichzelf nam. Do you understand why we need a great tribulation now? Weet je nu waarom dat wij een grote uh, verdrukking nodig hebben because the bride is an idolatry. Omdat de in in overspel leeft. So many adultery with things that are not of Yahweh. Ze ze uh, doen overspel met dingen die niet van Yahweh zijn. The whole cycle around. Dus de hele cyclus rond. So I believe we at one point We're the Samaritan woman. And geloof dat we, op een bepaald moment, the Samaritan woman waren. We got too many husbands. We have too many echtgenoten. The, uh, yeah, Easter, Christmas, Sunday. Yeah. That's three right there. Dus <laughs> dat you, you see where I'm coming from? See what I found. context things make more sense. Dus als we de context begrijpen dan uh, worden de dingen logischer. So these not names that you see here the Babylonians the Greeks the Egyptians the Persians the Syrians and the Romans they were the husbands of Israel because they worshiped their gods. Dus dat waren de echtgenoten van Israël want hun goden hebben ze aanbeden. Okay so therefore you see she has six husbands right? Zeftis echtgenoten. Babylonians, the Greeks, the Egyptians, the Persians, and the Syrians. And the one that she had at that time, that it wasn't hers, who controlled Israel in the first century? En degene die ze had in die tijd, die niet haar rechtgenoot was, wie was dat? Wie heerste er over Israel in See? die tijd? So, Yeshua says, surely you've said, five you know you had, and the one you had is not yours. Dus Yeshua zegt, ja, je... je... Het is juist wat je zegt. je hebt weer vijf gehad, maar de zes die is niet, die is je man niet. You know why he to her? Waarom kon hij het tot haar spreken zo? He is the original husband seeking her out. Omdat hij de originele echtgenoot is die haar uitzoekt. Hij is de echtgenoot die zegt, ik zal je voor altijd met mij verbinden, verloven. Ik zal je voor altijd met mij verbinden, verloven. Ik zal je aan mij verbinden in rechtvaardigheid en, en, en gerechtigheid. It's okay, you're ik, ja, het is oké, okay, Je bent een hoer. You have betrayed me. Je hebt mij ver, ver, uh, bedrogen. Your kids kids and je kinderen zijn kinderen van overspel en, en, en, en overspel. But I love you with everlasting love. Maar ik, ik heb u lief met een eeuwigdurende liefde. And Ephraim, you still the virgin. To me. En Ephraim. Voor mij ben je nog altijd de maagd. Dat no, is de liefde van Yahweh. En wat Hij probeert te doen is iets fysiek te gebruiken. Iets tastbaar. So therefore now you can see in the physical what you feels in the spiritual. Nu kan je zo in het fysieke zien wat hij voelt in het geestelijke. And the miracles and the, the parables is trying to teach you by something using physical to reveal the heart of the people and the role of Messiah the restorer. En de wonderen en de parabolen probeert eigenlijk fysiek te tonen om de rol van de Messias bekend te maken aan aan het volk. Is it making sense to you? Yeah. You're so quiet this morning, you know, <laughs> <laughs> hurry up here, I'm uh, hungry. Yeah. Here we go, so go ahead and read that, and we're almost done. We got a few more minutes, and uh, go ahead, chapter four. By the way, thank you for giving us time to teach, right? Brian, we never get this much time. <laughs> Come on, bro, I'll say hey. something. Yes, yes. <laughs> <laughs> here we go. Here we There came a woman, go ahead. There came a woman uit Samaria Waterpitz, and Yeshua was there taking Geef mij wat te drinken. Dan antwoordde de vrouw uit Samaria. Hè, hoe kunt u als jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Dat is, is virtue. Hoe de volgende? Dat Yeshua antwoordde en zei tot haar. Als u wist wat God wil geven en wie het is die dit tot u zegt. Geef mij te drinken, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. So you know the whole encounter. The whole encounter here is that he's going to draw the water and he wants if you drink of this water you're never going to be thirsty. What is he talking about? Dus waar, waar heeft hij het over als hij zegt als je van dit water drinkt zal je nooit meer dorstig zijn? Okay, go to the next one. So here we see that verse right there. Go ahead and read it for me, please. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden tot een fontein van water dat springt in eeuwige leven. What, re what reference is he using to quote that to her? Welke he referentie vanuit Tenach gebruikt hij om dat aan haar te zeggen? Uh, Isaiah 12, uh, 12, right? Isaiah 12. Isaiah 12. Remember that the word salvation in this verse is actually Yeshua, in Hebrew, it's like there in the Hebrew, Yeshua. Dus het woord uh, uh, uh, verlossing is Yeshua, in Hebreeuws betekent Yeshua verlossing. Zie, okay. God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn Heer Jehovah is mijn kracht en mijn lied, en hij is mij tot heil geweest. Dan zult Gij met vreugde waterscheppen uit de bronnen des heils. See, what happens is... In Isaiah 49, verse 10, also says this. Go ahead. Dus so, in Jesaja 49, 10, zegt het. ze zullen hongeren of dorsten. zal nog zonnesteek zal hen treffen. Want hun ontfermer zal hen luiden en hen voeren aan waterbrot. So there's a prophecy. that a type of Halloween coming to gather the ten tribes of Israel and give them water because they're thirsty. Why? They're away in the wilderness. They're away in the dispersion. Dus dat is een profetie die zegt dat er een messias zal komen om te verlossen en hun drinken zal geven, want want ze zijn in de woestijn, ze zijn dorstig, ze zijn verspreid. So, now you got to look here and you got to see, if she knew who he was, she understood prophecy. Listen to the verse, Dus quite. zij begreep wie hij was, zij verstond de profetie. De vrouw zei het tot hem: Heer, geef mij dit water, omdat ik geen dorst heb en niet hierheen hoef te gaan om te putten. Oké, okay, sta. Now remember the woman here typifies who? Dit dus de vrouw vertegenwoordigt hier wie? Ephraim If the tenth tribe. de 10 stam. Who is the bride who's gone in adultery? Dus de de, de bruid is die in overspel is gegaan. Who is thirsty and who is hungry? Die dorstige en hongerige is. Because the husband she had no longer feeding her. Omdat echtgenoot die ze had haar niet langer gevoed. Let me ask every single one of you a question. Laat me ieder van u een vraag stellen. Why, why are you here today? Zijn hier? Because in the church you felt hungry and thirsty. Dat je in de kerk. Hungry. And every and complaint that you have is, I'm not being fed. Mm. And dat de grootste die heeft is Am I, I right? De why is it that exactly what Yeshua is trying to do to the Northern Kingdom, You are suffering from the same symptoms. Waarom is het dus dat wat Yeshua probeert te doen aan het noorderlijke koninkrijk dat jullie lijden aan dezelfde symptomen? Come on, let's be real. In the church you would have never sat for two and a half hours listening Laat ons reëel zijn. In de kerk zou je nooit 2,5 uur zitten luisteren naar iemand. Anyway, but here you sit two and a half hours you like, <laughs> you know, this is weird for me. Yeah. I go to a place and I do writing, writing things down. <laughs> and uh, this is so mij. Ik ga ergens onderwijs geven en iedereen zit van alles op te schrijven. It's like God is having a sense of humor with me. <laughs> <laughs> I mean, the, think about it. Puerto this this Rican guy. Dus yeah. <laughs> deze kleine Puerto Ricaan. You know, all of a sudden, now people are writing his notes. Ik weet zijn mensen zijn zijn aan het opschrijven. How Yahweh wants to open your mind, to share, so to bring you, so you no longer say, hey, I'm no longer thirsty because I'm drinking of the true wells of living water. Mm -hmm. Dus we'll dit start. is wat Yeshua wil, dus dat je uh, leert, dat je kunt zeggen, ik ben niet langer dorstig, want ik drink van de bronnen van levend water. Make je sense? Yes. Yes. yes. So you have the same symptoms as a Samaritan woman. Dus jullie hebben dezelfde symptomen als de Samaritaanse vrouw. Ze, ze werd in overspel geleid. We were led into adultery in religion. Overspel door het systeem. In system of religion, en dat systeem van religie ze voeden je alleen maar dat wat ze denken wat je aan kunt. Ik ga het like I'm the leader, and, and he he's starts he's going. He's, thirsty, he's desperate, right? And I'm going to go like. And then I just go like this, and I just go like. A little drop, and then. No, I want it from me. Yeah. No, you see what we do? You open the whole mouth, and we throw the whole fire. <laughs> Is dat niet wat ik vandaag gedaan heb? I ik sprak over dingen die je al wist. Maar het is verfrissend om te weten dat het meer dan alleen maar woorden is, dat het water van de hemel is. When I was in the church after 20 minutes, I wanted to go home. Dus toen ik naar de kerk ging, dan wou ik na twintig minuten wou ik naar huis. Maar tegelijkertijd kan ik niet zeggen dat alles in de kerk verkeerd was. Hij yeah. right? yeah. ah, heeft ons hier, gebracht, ja. Maar nu zijn we klaar voor de volgende stap. Want je hebt het asking for gevraagd omdat jullie erom gevraagd hebben. You've been going, please, more. Give me more. Alsjeblieft, heer, geef me meer. Break, me, vader. Break, me, vader. Please, I want to no know more truth. Please, I wil to know more for you. <laughs> How many of you have done that? Don't be so serious. I, didn't, uh, I don't remember the days that I was on my face. I remember the dagen that I was on my I was literally just, my eyes would just get all swallowed up because... M mijn ogen werden gezwollen, want I was so desperate for the presence of Yahweh. That I would Ach. beg him. I would just beg him and I said, I'll do anything for you. Just show me your truth, your dus Torah. Dat ik hem smeekte en dat ik zei, ik zal alles voor je doen, maar toon mij je waarheid, je torah. Ik had bekendheid, ik had geld, ik had alles voor mij, Ik had bekendheid, ik had geld, ik had alles, maar het was niet meer goed voor mij. En ik heb nooit said, ik heb een dag, dit is de meest speciale dag in mijn leven, ik think, Want ik heb een dag, een dag in particular. Er is één speciale dag die ik mij vooral herinner that ik was zo wanhopig om in de nabijheid van de heer te komen dat ik het woord te weten te kennen as, as have intimacy in de Bijbelse context betekent te kennen is intimiteit te and I hebben. a ik stelde de vraag ik, Ken u niet? And I don't niet. was Dus ik was zo wanhopig dat ik al mijn kleren uit en ik ging met that mijn gezicht op de grond en zei, Vader, ik wil je kennen. Dat was the most vulnerable I've ever been in my life. Dus dat was de, de, de, de meest, meest gewenstbare moment dat ik ooit geweest ben in mijn leven. De volgende weekend, I'm there, my son is with me, my 17-year-old, he was like, maybe like 10 at the time. Dus de volgende like week. weekend was mijn zoon, die I, nu 17 and is. En I'm crying and I'm begging him, what can I give you, what can I give you, I give you everything, but what can I give you? You, you know, I, I was so desperate, I wanted to do whatever. En ik was aan het tweeën en ik vroeg aan mijn zoon wat kan ik u geven? Ik ik doe alles voor u. Wat kan ik u geven? En ik zag mijn zoon aan de bed, hij slaapt. Het was bij twee uur 's ochtends. Ik was bij mezelf, krijsen tot de Lord Voor ja. wijsdom, voor verstand en wijsheid. Dus en ik zag mijn zoon die aan het slapen was en ik was aan tweeën en en dan naar de Heer aan te roepen van wat kan ik voor u doen? And I And en, ik, I said, en ik herinnerde mij. Abraham en Az, en Isaac. See, at the time I was by myself. You know how I had no wife. I had nobody wanted me. See, nobody cared about me. Uh -huh. Dus en op dat moment was, toen was ik alleen. Ik had geen vrouw meer. So, my oldest was the only son I had at the time. Dus And that was ouders... the only thing that I had in this world that loved me no matter no matter what. Yeah. dus, da, dus you know? mijn zoon was het enige wat ik op dat moment had. En dat was het, hetgene wat ik meer lief had dan eender wat in de wereld had. Dus als ik zou sterven, zou hij de enige getuige zijn dat ik bestaan had. That was my most precious dat was mijn, mijn meest waardevolle bezit. My only son whom I loved. Mijn enige zoon die ik lief had. En ik ging aan hem. En ik ben op de bed. En ik, ik boog mij over hem. And I remember praying to and saying, en ik herinner me dat ik tot Yahweh bad en zei. This is the only thing to give you. Dit is het enige wat ik je kan geven. Dat is het meest waardevolle wat ik heb in deze wereld. I'm willing to give up to you. En ik ben bereid om hem op te geven aan u. For your truth. Of voor uw waarheid. Dit is het enige wat ik weet. Dat is het enige wat ik ken. Dat ik wil waarvoor ik bereid ben te sterven en ik geef hem aan u. Ik begreep Abraham voor de eerste keer. En voor de eerste keer begreep ik Abraham. Want het is niet langer alleen maar u je geeft het, het meest waardevol wat je hebt geef je op. En ik geloof dat mijn liefde begon. met mijn en toen is mijn liefdesgeschiedenis met de Messias begonnen. Then I what it meant to sacrifice something. Want toen begreep ik wat het betekent om iets op te offeren. En het enige wat ik vroeg, vader alsjeblieft, houd uw rechtvaardigheid op hem. En je met mijn zoon, you weet know hoe hij is. Je weet, exactly is precies zoals know, voor jou. Dus hetzelfde is hier here. And as we see she understands its principles. Let's move on, keep moving on. And I'm going to keep it there. Okay. So when you read all of these things about the ministry of Yeshua and when you read about uh, the blind man in Bethsaida Dus als je al deze dingen leest over de bediening van Yeshua en je leest over de blinde man in Bethsaida Wie verzint de blinde man dan in het verhaal? Wat doet de Wat betekent de naam Betseira? Why did Yeshua pick fishermen to be his disciples? Waarom nam Yeshua visers om zijn apostelen? Why did he take the blind man out of the city? Waarom nam hij de blinde man van de zee? And, and it basically will you the story of restoration of you and me into the kingdom. Dus hij, hij vertelde daar eigenlijk het verhaal van het herstel van het koninkrijk tot u hem he. Hoeveel stammen waren er, zijn er verspreid? 10? 10? 10 10 12. 12 waren alle. Maar hij gaf een scheidingsbrief aan Ephraim, so niet ten, aan Juda. 10 van de 12 tribes waren Assyria, came in en yeah. de ja. Dus Assyria uh, heeft ze weggenomen en meegenomen. So Judah is an older brother. Judah, de oudste broer. Ephraim is de chronicle zoon. En Ephraim is de verloren zoon. Ten lepers, not twintig, Tien <coughs> melaatse, geen twintig, tien. You with me? Yeah. Ten, ten coins. Tien Cohen's, uh, tien, tien priesters. 10 munten, 10 munten. Oh, ah, dus all of a sudden, you see the whole parallels now? Zie je the de parallels, 10 munten. The miracles is all about the spiritual condition of Israel and he's there to restore all things back to the original. Dus alles gaat over de. Over de original state. state. Dus de, de originele staat van so de 10 So let me ask you a question. Nu ga ik u een vraag stellen. Hoeveel nieuwe dingen heb je vandaag geleerd over dingen die je misschien al duizend keer gelezen hebt? Nou, is dat, Is dat niet so how is dat opwindend? hoe is het dat we can in één dag, take een miracle of een meaning, een encounter dat Jeshua had, een random encounter? Dus hoe? Uh, komt het dat we nu een mirakel kunnen nemen dat Yeshua gedaan heeft en uh, het in, in zijn context plaatsen? No, it had a meaning, it had a meaning, it had a purpose. Dus, het had, uh, hoe kunnen we het zomaar gebruiken? Nee, het had een reden, het had een plaats, het, het diende tot iets. Your job is to determine what the purpose and the meaning originally was. Dus, uw taak is het om te bepalen wat die bedoeling eigenlijk was. And I'll be done with this. You have minutes. You have plenty of time. <laughs> you have an opportunity to explain to the Orthodox Jews dus a tradition they do every year of Pesach. Dus jullie hebben de gelegenheid om aan een orthodoxe jood een gewoonte uit te leggen die ze elk jaar op deze doen. That een, een, een traditie waarvan ze zelf niet eens weten wat het betekent. They take of bread. Ze nemen 10 uh, stukken van ongezuurd brood. They it en hangen in hangen ze in hun huis. Sin. Uh, uh, dus gezuurd brood. Dus en die en da, zuurdeesem typifieert zonde. Oké, dus dan gaan de vader en de zonen in, darkness with a little lamp, in, de, de, in het donker met een klein uh, lampje Get it? Little world het licht de weer geboren in, in Darmstad. Da Looking for the ten pieces of leaven bread. Dus die gaan op zoek naar de tien uh, stukken uh, gezuurd brood. With a little white cloth. Met een klein wit doekje. With a feather. En een veder. And a wooden spoon. En een houten lepel. Okay, what does that mean? Wat betekent dat? I asked an Orthodox lady who came with us. You remember uh, the lady from Nashville? Yeah. What's her name? Uh, Miranda. Ja. En ik herinner me toen ik I asked eerst, Do vroeg haar, doe je die traditie in je huis? Ze antwoordde dat, ja, maar niemand vertelt ons wat het betekent. Dus ik vroeg aan een Joodse vrouw die mee in Israël you? was, uh, doe jij die traditie in je huis? Ja, maar ik heb you, nooit geweten wat het betekent. Je hebt het antwoord, maar je weet niet wat je doet. De veder typifieert de heilige geest. De spoon is een wooden spoon, typifieert de tree, waarop right. Messiah Messiaa yeah. komt. De, de, de, the de white cloth is de the linnen they de bodem van dus de witte doek is het linnen waar ze het lichaam van de Messias in plaatste. De leven typificeert de zonde van de tien stammen van Israël. How are supposed to put the leaven bread? The ten tribes gather the ten, gather the dus ten pieces from all over the house, get it? Dus the house of the world. Ja, ze brengen de 10 stukken van heel het huis te samen. They are preaching the gospel of Yeshua every Pesach, but well, you don't know it and they don't know. It. <laughs> Ze prediken als goede liers van Yeshua, elke week, maar zij weten het niet en jullie weten het niet. I, to on Pesach, on Pesach. I want to go to Israel on Pesach. Ik wil naar Israël gaan op Pesach. And I just want to go to an Orthodox home when we're doing it. And ik zou graag naar een orthodox huis gaan, was dat En gewoon, dus daar te zitten en te vragen. <laughs> Namaste. Ja. Why, why Waarom doe daar. Waarom doen jullie dat? Dani loyotea. Like en ze zullen zeggen, ik weet het niet, dat hoort gewoon zo. Me, heel ja. En ik hoop dat hij dan niet aan mij vraagt wat het betekent, want dan gaat hij mij buiten gooien. Focus, focus on things. Ja, dus, dus focus u op dingen. That going to unite you to understand Marcia. Die jullie gaan uh, aanzetten om uh, Yeshua te begrijpen. In Belgium and Holland I see you hunger here for the things of Yeshua. In it en Holland zie ik een honger voor de dingen van Yeshua? The Americans had 10 years ago. Die Americans had 10 jaar geleden hadden. The Americans we messed it up. En wij hebben het daar helemaal versknoeid. Everybody's an expert. Iedereen is een expert. We moved from hungry people. We zijn overgegaan van hongerige mensen. We were fed a little bit. Er werd ons een klein beetje eten gegeven. And now to make our own bread. En nu proberen we ons eigen brood te maken. On the bread from In plaats van ons te focussen op het brood van de hemel. My to you is, keep mijn, a heart. mijn grootste suggestie aan u is, houd een nederig hart. En als we samenkomen gaat het er niet om wie juist of niet juist is. Lifting up the name of are you mature enough to still fellowship with each other, even if you don't agree on Are you mature enough to still fellowship with each other, even if you don't agree on you to still fellowship with each other, even if you don't agree on Are some people in the United States that consider me even Are er zijn mensen in de Verenigde Staten die mij een heider, een ketter beschouwen om wat ik vandaag zei. En al wat ik gedaan heb is bewijzen dat Yeshua de Messias is. Want toen Abraham uit Ur kwam, Yahweh asked them to leave his family and his country. Ja, vroeg Jawe hem om zijn familie en zijn land te verlaten. No, he took his family and with him. Ja, maar nee, hij nam zijn familie en Lot met hem. Dat is wat er rondom ons gebeurt. Wij proberen het christendom met ons mee te slepen. With us De theologie met ons mee te slepen waar we naartoe gaan. The way we think, the De manier way waarop we denken mee te slepen. Warmen. And if you notice in the story of Abraham, Abraham was not blessed Lot out. Ja, en als je naar het verhaal van Abraham ziet, uh, kijk, dan zie je dat hij niet gezegend werd tot hij Lot weggestuurd and werd. He told the whole en dan heeft hij dus de hele belofte gekregen. Same thing with you. En hetzelfde is zo met u. When are, als wij bereid zijn om los te laten wie we zijn. And we can understand that we are servants only en begrijpen dat we alleen maar dienaar zijn, Then he's gonna really give you the dan gaat Hij ons de hele zegen geven. Amen? Amen. Amen. Thank you so much. I hope you enjoy yourself. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. And get ready, because I know that you're going to have a great time with my friend Brad. He's a dynamic speaker. He's one of my best friends. And he is funny, so you better laugh at all his jokes. <laughs> You'll get offended. Shalom.